6 uur het NOS-journaal. Lissalot Thomas. Hamas-raket slaat in bij Jeruzalem. Kostwinners leveren fors in, zegt het Nibud. En tweede nationaliteit wordt niet meer vermeld in paspoort.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 Bij de beschietingen over en weer tussen Israël en de Gazastrook... zijn nu tot nu toe aan Palestijnse kant 22 doden gevallen en in Israël 3. In de Gazastrook zijn zo'n 250 gebonden, in Israël rond de 20.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 Over het algemeen pakken de aanpassingen in het regierakkoord positief uit... voor mensen met een inkomen onder modaal of juist verder boven. Het Nieuwbud heeft de koopkrachteffecten berekend voor 100 voorbeeldhuishoudens. Premier Rutte heeft gezegd dat het koopkrachtbeeld later nog kan worden bijgesteld.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 ProRail en de NS laten een extern bureau onderzoek doen... naar de problemen in de Schipholtunnel. De tunnel moet vaak worden afgesloten in met, verband met brandjes of andere storingen... waardoor de treinreizigers naar de luchthaven vertraging oplopen. Vanochtend moest de tunnel ook weer dicht voor de derde keer deze week. In Servië is woedend gereageerd op de vrijspraak... van de Kroatische oud-generaal Gotovina... en de voormalige politiechef Markac...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 In het noorden van India is een Nederlandse vrouw uit een rijdende trein geduwd en vervolgens beroofd, meldde India's media. De vrouw van 34 overleefde de val. Begin deze week reisden de Nederlandse toeristen per trein naar het noordwesten van India. Een man stapte op haar af, duwde haar uit de trein en sprong er achteraan. Hij pakte haar tas af en ging ermee vandoor. Hij liet de vrouw bewusteloos achter.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 ANUB-verkeersinformatie. Het aantal files neemt af. Er staan er nog 25, 90 kilometer bij elkaar. Het is wat minder druk dan een uh, gewone vrijdagmiddagspits. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat nog wel een lange file tussen Bad Oevedorp en Nieuw-Vennep, 11 kilometer. Dat kwam door een ongeluk. De rijstroken zijn weer vrij. Geldt ook voor de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Nog wel 6 kilometer bij het Rottepolderplein. De A27, Breda richting Utrecht bij Werkendam, 8 kilometer. Na een ongeluk, de weg is daar open. De A58 van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 NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Goedenavond, het is vrijdag 16 november. Jeruzalem beschoten vanaf Gaza-strook. Asielzoekers Amsterdam blijven zitten waar ze zitten. En alles over pepermunt in het verkeer. Zelfs tot verrassing van Israël heeft de Palestijnse Hamas vanmiddag twee raketten afgevuurd op de Israëlische hoofdstad Jeruzalem. In Jeruzalem wonen namelijk ook veel Palestijnen. En veel Palestijnen zien Oost-Jeruzalem ook als hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat. Voor het laatste nieuws uit Israël gaan we naar onze correspondent Anki Reggers. Anki, is er meer bekend ondertussen over die raketaanval op Jeruzalem? Ja, het was eigenlijk een optie waar iedereen dacht in Israël dat dat nooit zou gebeuren... omdat er zoveel heilige moslimplaatsen ook in, uh, in Jeruzalem zijn. Maar wat er bekend is, is dat er twee raketten zijn afgestuurd. Uh, Hamas heeft gezegd dat de bedoeling was om de Knesset te raken. Dus het parlementsgebouw van Israël, dat is dus niet gelukt. Ze zijn allebei in een open veld neergekomen zonder slachtoffers en uh, zonder schade. Dat is dus eigenlijk wat er in uh, Jeruzalem... Het is een heel nieuw, een nieuwe fase, zou je eigenlijk kunnen zeggen... want daar had niemand op gerekend. Ook uh, Tel Aviv, de raketten daar... dat was eigenlijk al gezien hier door de legerleiding... als een, het overschrijden van de rode lijn. Dus nu is op het ogenblik is het veiligheidskabinet bij elkaar gekomen... en er worden hoe langer hoe meer troepen grondroepen naar de Gazastrook uh, ge gestuurd. Als de veiligheidskabinet uh, bij elkaar is gekomen... en meer grondroepen richting uh, de Gazastrook gestuurd worden... althans de grens daarmee, betekent dat dan ook dat dat grondoffensief... waar de hele dag sprake van is, dichterbij komt? Dat zo ziet het er wel naar uit, dus dat het uh, grondoffensief uh, dichterbij komt. Israël die hoopt nog steeds uh, dat uh, met bemiddeling van de... Uh, ...Egyptenaren, dat er toch uiteindelijk een oplossing kan komen... ...want niemand zit natuurlijk te wachten op een grondoffensief... ...zowel niet uh, de Palestijnen in, uh, in Gaza, zoals uh, ook de Israëlische leger... ...want dat betekent natuurlijk een heleboel slachtoffers. Maar ik ben op het moment hier vijf uh, kilometer ten noorden van de Gazastrook. ...om de vijf minuten is hier luchtalarm, iedereen... ...de alle straten zijn hier uitgestorven, dit in tegenstelling tot Tel Aviv... ...waar het leven gewoon doorgaat... Maar hier is het leven dus totaal ontwricht. Iedereen die rent om de vijf minuten naar de schuilkelders... en uh, daar wil Israël dus een eind aan maken. Ja, als dat inderdaad zo ons, uh, door blijft gaan... is Israël dan misschien uh, ook wel gedwongen om uh, de Gazastrook binnen te vallen? Ja, ze hadden dus niet verwacht dat er iets in Tel Aviv terecht zou komen... en zeker niet in Jeruzalem. Ze hebben ook Hamas gewaarschuwd en gezegd over strijd... dus die rode streep niet... Zowel dan, uh, als je dat wel gaat doen, dan moeten wij dus andere maatregelen nemen. En het ziet er bijna naar uit dus dat er geen andere optie is... dan voor Israël dan, voor, dan om een, aan grondoffensief te beginnen. Ja, En hoe, binnen hoeveel tijd zou dat kunnen plaatsvinden, denk jij? Nou, als het uh, Veiligheidskabinet nu bij elkaar zit... kunnen zij dus uh, de, uh, ja, de opdracht geven aan het leger om, om dus uh, te beginnen. En in ieder geval zijn er nu... Nog meer reservisten opgeroepen. Ze hebben toestemming gekregen om nog 20.000 reservisten op te roepen. En ja, het kan bijna niet anders. Als ik zit hier, we hebben eindeloos tanks zien rollen in de richting van de Gazastrook. Uh, het ziet ernaar uit dat er geen andere optie is. In het begin dachten we nog dat het een soort psychologische mm -hmm. oorlog was. Dus door de mensen te dwingen om op te houden met het sturen van raketten naar Israël. Alleen vandaag al 250 raketten. En um, we dachten, nou ja goed, als ze dus daar al die tanks zien en al die troepen... dan denken ze misschien twee keer na. Maar dat lijkt dus niet te zijn. Nee. En het ziet eruit dat er bijna geen andere optie is. Het Veiligheidskabinet is nu bij elkaar om het over te praten... over wat er nu moet gebeuren. Dankjewel voor het laatste nieuws. Ankie Reggers was dat. In Nederland gaat het over de koopkrachtcijfers. Nieuw het onderzoek van vandaag over het herziene regeerakkoord... bracht slecht nieuws voor mensen met een pensioen. Koopkrachteffecten zijn zo heftig dat zelfs kleine genoegens eraan moeten geloven. Zo zag Louis Dekker bij de Winterver in de Utrechtse jaarbeurs. Zullen we toch maar naar de snel gaan dan? Ja, jij wilt net, ik niet. Is dat de keus? Snerd of een bolletje ijs? Zij wil snert, ik wil ijs. Ja, buiten is het koud, binnen is het warm. Het wordt ijs, inderdaad. Ja, ja. hallo. Mag ik een bakje yoghurt Eén of twee bolletjes. Twee bolletjes. Nee, nou had ik echt gedacht. Economische malaise, u neemt een bolletje minder. Nee, toch niet hoor. Het is hier zo heerlijk warm, dus ik denk, uh, ik ga voor twee bolletjes vandaag. Bent u aan het bezuinigen vandaag met z'n tweeën? Nee, niet echt. Nee, maar dan kun je beter thuis blijven. Het valt mij ook op hoe druk het is, ondanks dat het crisis is. Dat ik echt denk van hoezo crisis? Even heel brutaal. Wat zit er in de tas? Allemaal onzin. <laughs> maar ik ben geen persoon die met blikken struik gaat lopen of u Nee is onzin, of heeft u de portemonnee getrokken vandaag? Nou, ik heb een portemonnee nodig gehad, ja. Kent u het uh, Nibud, mevrouw? Ja, dat ken ik. De koopkrachtplaatjes die ja. zij maken. Weet u het al, of u in de categorie valt waar klappen gaan vallen? Nee. Dit is een van de conclusies van vandaag, van het Nibud. Probeer hem eens voor te lezen. Vooral ook ouderen met vervroegd of aanvullend pensioen gaan erop achteruit. Ja. Daar valt u in? Ja, daar vallen wij in. Ja, en ik blijf toch opgewekt en denk ik... Och, dan doen we toch maar een paar stapjes terug. Vroeger hebben we het toch maar minder gedaan. Je moet er toch in mee en je moet je toch aanpassen aan hoe het gaat lopen allemaal. Ja, het zij zo. Zeg, ik sprak buiten een man met een draaiorgel. Die klaagt dat hij 40% minder omzet heeft dan vorig jaar. De vrouwen houden de hand op de knip. Oké, met het naar binnen gaan heb ik ook niks gegeven. Dat klopt. U moet nog een keer langs. Dat klopt, ja. Wie weet wat ik dat doe. Ik heb nog muntjes apart Dankjewel. gelegd. We laten ja. het nu niet uh, zonder iets naar huis gaan. Doe je? Hè? Dag. Kan ik u helpen? Ja, ik heb alleen maar een vraag. Oké. Okay. Bestellen mensen nou vaker één bolletje in plaats van twee? Nou, wel iets vaker ja. En ze lopen ook wat sneller door. Oh nee, is het zo duur? Nee, ik ga toch even verder kijken. Het is ook best duur. Als u het zou proeven, dan komt u voortaan altijd terug. Crisis of geen crisis. <laughs> Dat is een leuke, mevrouw, crisis of geen crisis. Je komt altijd uh, terug. Ja, die pingel blijft even achterwege, want we gaan uh, snel naar Sebastian Timmerman. De wereldbeker in Heerenveen. De vijf kilometer bij de mannen wordt uh, geschaatst. We zijn in de vierde rit van acht. Als ik wel goed ben geïnformeerd, Sebastian. Ja, dat is heel, ja, heel goed. Ik heb met het huiswerk een, goed gedaan. <laughs> ja, heel en uh, jij heel met heel de goed. cijfers? Met een uh, Belg in de baan. Uh, Bart Swings, 21 jaar is hij. Hij werd uh, afgelopen zomer wereldkampioen op drie onderdelen, waaronder de marathon als het gaat om het inline skaten. Daar behoort hij dus echt absoluut tot de wereldtop. Bij het schaatsen behoort hij zeg maar tot, uh, tot de subtop. Hij wordt tegenwoordig bijgestaan op het ijs onder andere door Bart Veldkamp. Dat werd deze week bekend, Veldkamp, als assistentcoach toegetreden tot uh, het Belgische team. en Veldkamp gaat helemaal uit zijn dak op dit moment op de kruising en wijst uh, Bart Swinks naar de juiste baan, dat is de buitenbaan. Hij moet dadelijk nog twee ronden rijden op deze vijf kilometer. En Bart Svink uh, zei vooraf dat het dit seizoen maar eens tijd werd om dat enige record dat Bart Veldkamp als schaatsbelg nog altijd in bezit heeft. Maar is van hem af te gaan nemen. Het record, het Belgisch record, op deze vijf kilometer. Maar als ik kijk naar de tussentijden met nog twee ronden te gaan, moet ik concluderen dat Bart Swings dat vandaag hier in ...toch niet gaat doen, want het verschil is al bijna uh, 9 seconden in het nadeel dus van uh, Bart Svink. Dus Bart Veldkamp, die uh, daar uh, hef, heeft de, hevig tekeer gaat op de kruising... ...hoeft niet bang te zijn dat hij dat Belgisch record op die 5 kilometer nu gaat inleveren. Snelste tijd staat op naam van Ivan Skobrev de Rus... ...de Europese wereldkampioen all-round van twee seizoenen geleden. U weet nog wel, dat was dat seizoen dat uh, Sven Kramer langs de kant stond. Vorig jaar leverde hij bij de titels weer terug in aan Sven Kramer. werd wel uh, heel goed uh, weer. Wereld, uh, nee, tweede moet ik zeggen op het wereldkampioenschap op de 1500 meter. En Skobreff reed hier op zijn eerste internationale vijf kilometer van het seizoen. 21 53. En dat is ook een tijd waar Bart Swings niet aan gaat komen. De VRT uitgerust, de Belgische publieke omroep. Met de cameraploeg hier naar te komen, uh, gekomen om hem te volgen. Maar ze zien hem niet een hele toptijd rijden. Want Bart Swings wint al wel die laatste rit van zijn Duitse tegenstander Patrick Beckett, Maar met 6, 29, 87 staat hij voorlopig op de derde. Plaats de zesde heeft dus aan de leiding als we op de helft zijn van de vijf kilometer en na dat wel ook alle Nederlanders in actie gaan zien. Tetjan Bloemen tegen Alexis Conte, daarna Bob De Jong tegen de jonge Amerikaan Emory Lehman, dat is een jochie van 16 jaar tegenover de 36-jarige Bob De Jong, 20 jaar leeftijdsverschil. Dan Jan Blokhuizen tegen Jorrit Bergsma en in de laatste rit. Sven Kramer tegen de Noor Hovard Bekkum. Na een paar spannende weken kan premier Rutte eindelijk echt aan de slag. Vandaag was namelijk de eerste gewone ministerraad. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Wijnand, gebeuren er na veel ongelukken vanavond? Nou, veel, ja. Dat heb je altijd wel in zo'n spits wat hoor. Wat is veel, meneer? Ja, wat is veel hè? Nou, in ieder geval zijn er een op aantal. De, de, een aantal, ja. De rijstrook zijn op de meeste plaatsen weer vrij. We zien het op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Bij het knopende hoek nog wel 8 kilometer file. En ook op de A27, Breda richting Utrecht. Tussen Oosterhout en Nieuwendijk. Ik nog wel 7 kilometer fietsen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Ze hadden tot vier uur vanmiddag de tijd om zich te melden. De ongeveer 100 asielzoekers die sinds september in een tentenkamp in Amsterdam-Ostdorp verblijven. Als ze dat deden, dan zouden ze een maand in een asielzoekerscentrum mogen wonen. Als opstapje naar hun uitzetting, dat dan weer wel. Maar ze waren niet onder de indruk van het aanbod van staatssecretaris Teven van Justitie en Veiligheid. Het verslag is van Roel Pauw. Ze willen handen. Het zijn kinderhandschoenen Ja, maar eigenlijk. ze heeft wel kleine handjes, hè? Okay? Small hands. <laughs> no big hand. no, look. Handschoenen en sjaals. Ja, we willen die vrouwen wat geven. Wat ze... Ja, try, hè, please. Handschoenen en sjaals, want ze zijn niet van plan om uh, ergens naartoe te gaan. Ik denk het ook niet. Nee? Wat heeft u daarvan gehoord? <laughs> well, ja, nou, wat hoor je gewoon? Dat mensen, ze kunnen ergens heen. Ik bedoel, er is niks. Hij wil gewoon meewerken, maar waar gaan ze gewoon terug in? In Somalië precies. Nee, nergens, dat welke daar, daar gaat niet, ze doen? kunnen niet teruggestuurd worden naar Somalië. Maar dan, deze mensen, hoe gaan ze gewoon op straat dat... weer op zitten? Ja. Dat was net een hele diepe zucht. Ja, klopt. U bent Leila en de woordvoerster van... Nee, ik kan het wat beter in, de, in het Nederlands verwoorden voor ze. Maar ik ben geen woordvoerster. Dat zijn ze zelf. Iedereen is er wel uit. Ja. We gaan niet in op het aanbod. Omdat er geen aanbod is omdat die mogelijkheid om naar de DTMV te gaan, de dienst terugkeer en vertrek, en te tekenen voor terugkeer, die, die, die mogelijkheid ligt er al. Dat is niks nieuws en dat is er volgende week ook en dat is er over twee weken ook. Ze kunnen altijd zeggen we gaan terug of we, of we willen vrijwillig terug of wat dan ook en meewerken aan terugkeer. Maar als ze meewerken aan terugkeer, er zijn hier uh, mensen die, zijn, die hebben al vijf keer gezegd ik werk mee aan terugkeer. Die gaan in een VBL, dat is dus een vrijheidsbeperkende locatie... Daar uh, wordt dan onderhandeld met de ambassades van, van het land van herkomst. Dan wordt er geen inreisvisum uh, afgegeven. En dan worden die mensen weer op straat gezet. Want dan kunnen ze niet teruggestuurd worden. Een van de bewoners, Ayana, gaat me voor naar de plek waar hij slaapt. Dat is een soort uh, legertent. Even kijken, hoeveel bedden staan hier? Twintig. Twintig? Ja. Het is hier best een beetje fris. Ja, het gaat koud en uh, fris no. Vandaag nogen. Het gaat uh, een beetje koud. Heeft u een goede slaapzak? Ja, dit is mijn slaapzak. Er was een aanbod van staatssecretaris Teven om... Uh, vier uur moesten ze reageren, ja. ja. Dat aanbod hebben ze afgewezen. Dus ze blijven nog even uw buren. Wat vindt oh. u daarvan? Ik heb er geen last van. Nee? Nee. nee. Ja, we wonen daar. Boden daar. We kijken er zo op. En, uh, nou, ik vind het alleen zielig. Ja? Zoals die mensen. Jeetje, die kou. En... Uh, ja, je bent eruit geprocedeerd, maar uh, dan, dan moet je een oplossing zoeken. Of ze gaan het land uit, of je geeft ze een onderkomen. Want dit in de tentenkamp, dat kan niet. Het spel te gaan. The people aware of an fight that the is removed today, but it's not De waren mensen die hadden het bericht gelezen. In ieder geval die die, die die lazen niet zo goed Nederlands. Dus die zagen het, die zagen daar vier uur staan. En die dachten dus dat het ging over de ontruiming. En niet uh, over, uh, ja, over die deadline. Hmm. Dat was niet duidelijk voor ze. Nou, nee. Maar ik merkte geen enkele paniek uh, vandaag. Waar moet je over paniekeren? Nou ja goed, ja. als je het niet goed begrepen hebt. En je denkt dat uh, om vier uur hier de ME ja. komt uh, nee, voorrijden. maar ik heb het uh, vanmorgen aan iedereen heel goed uitgelegd. En uh, toen begrepen ze het wel. En toen was de onrust ook weg. Ging gingen ze lekker voetballen en muziek ja. maken. Ja, ja. De reportage was van Roel Paul. We gaan het zo hebben over het kabinet, maar tussendoor meld ik even dat het onderwerp over die pepermunt, ja, dat kunt u terugvinden op nos.nl, hebben we helaas geen tijd voor. De kern van het verhaal is dat als je voorzichtig wil rijden, dat je dan een pepermuntje moet nemen. Dat is goed voor de concentratie. Dan het kabinet. Dat kwam moeizaam uit de startblokken... zei premier Rutte na afloop van de ministerraad. Twee weken lang heerste de grote onrust over de zorgpremies... en de koopkrachtplaatjes. De ministerraad van vandaag, twee weken na de beediging... markeert volgens de premier daarom pas het wezenlijke begin... van het kabinet Rutte 2. Zo voelde het wel, omdat we natuurlijk wel de beediging hebben gehad. Uh, we zijn dus al een tijdje missionair... maar toch is het debat over de regeringsverklaring is echt het moment... Althans, dat, dat heb ik zo ervaren vorige keer en nu opnieuw. Dat je daar bent, dat je ook weet dat na de ministerraad dit plaatsvindt, de persconferentie. De normale routine van de vrijdag. Hard werken, plannen uitvoeren. Het is echt van start gegaan. Heeft het bestuur in Nederland geleden onder politieke onrust die eigenlijk al sinds het voorjaar uh, aanhoudt... met het katshuisberaad, eigenlijk is begonnen, de val van het kabinet? Kijk, het is beter als een kabinet niet valt. De ambitie is ook dit kabinet de rit te laten uitzitten. Uh, die ambitie delen beide partijen. Feit is wel dat uh, ondanks de val van het vorige kabinet... het mogelijk is gebleken om met een meerderheid in de Tweede Kamer te komen... tot afspraken voor de begroting voor 2013. Dus op dat punt het op orde brengen van de overheidsfinanciën geen tijd verloren... Tegelijkertijd, een missionair kabinet hebben we niet gehad. En dat betekent natuurlijk dat allerlei andere zaken zijn blijven liggen. Welke zaken? Ja, Allerlei maatregelen die we van plan waren te nemen. In de sfeer van het onderwijs, op het terrein van het verkleinen van de overheid. Even los van de financiële kaders. Op het terrein van de sociale zekerheid. Uh, dat is natuurlijk on onvermijdelijk als een kabinet valt. Niet meer missionair is en dus ook geen wetsvoorstellen meer kan indienen bij het parlement. Maar het goede nieuws was dat we wel de begroting voor 2013 konden indienen met voldoende parlementaire steun. Zouden we kunnen concluderen dat dit kabinet in dat licht ook wat in te halen heeft? Ja, kijk, het is een nieuw kabinet, dus ik vind het wat lastig om die vraag te beantwoorden ten aanzien van de begroting op orde brengen. Nee, daar lagen we op schema en dit kabinet zet daar een hele grote stap weer verder in om ervoor te zorgen dat we onze overheidsfinanciën gezond maken, dat we onze afhankelijkheid van de internationale kapitaalmarkten verminderen, onze rentelasten verminderen, de rekening rekeningen doorschuiven. Uh, tegelijkertijd uh, op het terrein van de noodzakelijke hervormingen... op de arbeidsmarkt, de woningmarkt, de gezondheidszorg, het onderwijs. Ja, uh, daar heeft, hebben zaken stilgelegen. Er zit nu een nieuw kabinet, uh, wat met een hernieuwde ambitie... ook weer op allerlei punten andere accenten plaatsend... Uh, en, een aantal onderwerpen stevig genoeg aanpakkend. ten aanzien van die hervormingen. Kijk naar de arbeidsmarkt, kijk naar de woningmarkt. Echt aan de slag Michiel Breedveld stelde de vraag aan premier Rutte. En de premier kan door. Want hij gaat naar uh, Zoetermeer. Want daar gaat hij zich vandaag uh, verdedigen tegenover de achterban. Tenminste, ik neem aan, Wilma Borgman. dat het verdedigen wordt tegenover de achterban. Uh, dat mag je wel uh, uh, aannemen, Bert. Want uh, kijk, los even van die koopkrachtplaatjes. Uh, de oproer en de achterban ging natuurlijk niet alleen maar over de financiële gevolgen... van die vermalendijde maatregel om de zorgpremies uh, inkomens afhankelijk te maken. De, het oproer en de achterban ging ook wel degelijk over de vraag hoe dat allemaal uh, uh, kon gebeuren. Hoe kon het toch zijn dat um, Stef Blok en Mark Rutte en ook Henk Kamp daarbij die onderhandelingen... zo snel allerlei liberale verworvenheden uh, hebben weggegeven... Um, t, waar beloftes over waren gedaan in de verkiezingscampagne. Ja. Het ging toen niet alleen over het nivelleren, maar het ging bijvoorbeeld ook over de hypotheekrenteaftrek. Al die beloftes, um, maar willen ze daar wil... nog steeds uitleg uh, over? Of is ja, ondertussen de stemming ze... omgedaan? Ja. Nou, nog niet helemaal. De, de excuses die Rutte heeft aangeboden een week geleden... die hebben wel geholpen, maar er zijn nog belangrijke vragen, vragen blijven liggen. Bijvoorbeeld uh, de zichtbaarheid van Rutte, want het beeld is toch ontstaan... dat de achterbanden zo ongeveer in brand stonden. Uh, honderden opzeggingen, uh, boze mails die binnenkwamen... allerlei verhitte partijbijeenkomsten in het land. Maar Rutte of Blok of Korthals, die lieten zich niet zien. En daardoor ontstond toch het beeld dat uh, de top van de partij wel erg veel afstand heeft heeft uh, genomen van uh, de basis. Um, nou ja, die, die excuses die Rutte heeft aangeboden, ja. die helpen wel een beetje. Um, maar um, ik denk dat de, op de andere vraag, hè, waar ik het over had, over de zichtbaarheid ja. van Rutte, en over de snelheid waarmee die beloften zijn gebroken, daar heeft de achterban nog niet echt antwoord op gekregen. En dat gaat misschien vanavond hier in Souten meer gebeuren. Er zijn veel vragen te stellen. We horen het verslag van jou vanavond hier met het oog op morgen en natuurlijk morgenochtend ook Zeker. weer in het Radio 1 Journaal. Tijd voor de avondspits met uh, Joost Eertmans. Joost tijd om de schoen te zetten. Zeker Sinterklaas bestaat, uh, moet ik je zeggen, Echt? Bert. Uh, dat is al op zich al een stelling, maar hij komt ja. eraan. Hij komt eraan, je weet het. Siergens komt de stoomboot, je kunt er bijna zien. We mogen, ik, ik vind eigenlijk, we mogen wel heel dankbaar zijn, uh, Bert... om met al dat rotnieuws dat ons bereikt via dat mooie Radio 1-journaal van jou... Uh, dat we nog tradities hebben als Sinterklaas... Uh, daar word je toch vrolijk van. Um, daarom, Ik ben ja. het helemaal met je eens. Morgenochtend gaan we ook weer met Sinterklaas praten. Want hij is onderweg naar Nederland. Hij komt aan in Roermond. Nou. Absoluut, we praten met de projectleider die de Sint binnen gaat halen, daar in Roermond. We praten ook met de hoofdpiet, Kijk. de echte, echte hoofdpiet, die is in de uitzending. Dus ik ben benieuwd waar ze zich inmiddels bevinden. Uh, maar kortom, tradities als Sinterklaas, prachtig. Uh, ik zeg, Sinterklaas is een lichtpunt in donkere tijden. Dat is mijn stelling. Uh, met dus de hoofdpiet en, en vele mensen uh, daarbij, hoop ik. Uh, via 0800 1121, hashtag Sinterklaas, hashtag WNL, gaat u de schoen zetten morgenavond, doet u een pakjesavond. Of zegt u nee, ik sla het allemaal over? Bert, jij, jij, bent, uh, jij zet die schoen? Ik zet die schoen. Ik ben zo van Sinterklaas. Dat zelfs mijn dochter op Sinterklaasavond is geboren, jongen. Oh, echt waar? Ja, 5 nou. december kind. Fantastisch, dat, is ook wel heel, dat scheelt ook geld trouwens, denk ik, in de der jaren. Maar, maar goed, gefeliciteerd vast Bert. En ik zie dat de lijnen inmiddels binnenkomen hier. 081121. doe mee. Sinterklaas is een lichtpunt in donkere tijden. Dat is fantastisch. Hashtag Sinterklaas, hashtag WNL. Laat me horen of u de crisis viert of Sinterklaas. Tot straks bij Avondspits.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 verslavingskliniek Intro in Nijkerk moet onmiddellijk stoppen met het behandelen van cliënten. De verslavingsinstelling voldoet niet aan de eisen voor verantwoorde zorg. Dat heeft minister Schippers besloten na een advies van de inspectie voor de gezondheidszorg. Volgens de IGZ zijn de medicatie en de deskundigheid onder de maat. Er wordt niet samengewerkt met verslavingsartsen en verpleegkundigen. Hamas heeft vanmiddag een raketaanval uitgevoerd op Jeruzalem. De Palestijnse organisatie zegt dat het de bedoeling was de knessen te raken. Maar dat is niet gelukt, niemand raakte gewond. Premier Netanyahu heeft voor vanavond zijn veiligheidskabinet voor spoedberaad bijeengeroepen. En IKEA heeft spijt betuigd omdat het bedrijf in de jaren 80 in de DDR... onderdelen voor meubels heeft laten maken door politieke gevangenen. IKEA, IKEA zegt dat dat nooit had mogen gebeuren. De zaak kwam aan het licht door een Zweedse documentaire van begin mei. De makers baseerden zich onder meer op documenten van de Stasi... de Oost-Duitse geheime dienst. En tot zover de, doop, de hoofdpunten van het, het nieuws. Weer. Marco Verhoef. Met bewolking nog steeds op veel plaatsen in het land. Maar inmiddels is het opgeklaard. Helder geworden in Limburg, Brabant, delen van Zeeland en Zuid-Holland. En die opklaringen winnen terrein. Betekent dat het uiteindelijk op veel plaatsen toch wel tamelijk helder gaat worden. Misschien wat nevel, dat zou nog kunnen. Maar voor mist staat waarschijnlijk te veel wind. Minimumtemperaturen liggen in het binnenland rond het vriespunt. Naar het westen toe oplopend tot een graad of 4. Dan morgenochtend, eh, eerst wat zon. Vooral in het oosten en noordoosten blijft dat ook een poos van de dag wel het geval. Maar van het zuidwesten uit gaat de bewolking toenemen. En in de avond kan er in West-Nederland wat lichte regen vallen. Het wordt 10 graden in het westen en zuiden, 7 graden in het noordoosten van het land. En daarbij waait een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Zondag dan beginnen we met bewolking en periode met regen. Maar in de middag wordt het droog en van het westen breekt de zon door. Het wordt dan 9 graden, dat is het ook na het weken En dan is het weer meest droog en rustig met af en toe zon. Thank yeah. you. ANEB, verkeersinformatie. De avondspits is al bijna overal voorbij. Nog wel een paar uitzonderingen. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Na sleep van een ongeluk. Bij Schiphol nog 5 kilometer fieden. Maar de rijstroken zijn weer open. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Everdingen en Lexmond... 4 kilometer stilstaan. Ook daar was een aanrijding de oorzaak. De linker is dicht. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen knooppunt Rijnsweert en de afrit Den Dolder vier kilometer door een ongeluk. Maar de weg is daar weer vrij. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. De Sinterklaas is het lichtpunt in donkere tijden. De Avondspits raast voorbij, hier is uw portie Sinterklaasgevoel. Bel WNL. 0800 1121. Nog maar één nachtje slapen en dan is het zover. Dan is Sinterklaas weer in het land. De afgelopen weken waren er veel berichten over problemen... die ons land de komende jaren kan verwachten. Moeilijke berekeningen over koopkracht van zowel het Nieboet als het CPB. Maar laten we heel even blij zijn. Een schip met Spaans geld is onderweg naar Nederland. Dat is toch een lichtpuntje aan de horizon van een periode die crisis heet. We kunnen blij zijn. Het Sinterklaasfeest is aanstaande. Cadeautjes en surprises, alles wordt weer uit de kast getrokken. Heerlijk deze magie van Sinterklaas. En daarom zeg ik, Sinterklaas is het lichtpunt in deze donkere dagen. Bel nou? 0800 -121. Een hartelijk goedenavond op deze vrijdagavond. De dag voordat Sinterklaas ons gaat bereiken per stoomboot. We gaan de hoofdpiet spreken aan boord van die boot. En kijken we hoe ver ze zijn. De boot was stuk. Dat was het slechte nieuws. Maar ze zijn wel vertrokken. En benieuwd waar ze zijn. Ook de projectleider die alles gaat organiseren in Roermond. Waar de landelijke intocht is van Sinterklaas morgenochtend. Die gaan we spreken zometeen. Maar graag uw mening... Koopkrachtverlies, bezuinigingen, gevecht in Israël. Het is allemaal niet best wat er gebeurt om ons heen. Maar wint de magie het van de ellende? Of juist omgekeerd 0800 1121. Of doe dat via hashtag WNL, hashtag Sinterklaas. Laat u de goed heiligman binnen of moet hij een jaartje overslaan? Dennis van der Vleuten tweet het eens. Sinterklaas is een mooie traditie in Nederland, eermans. En Stefan Kelder zegt, uh, avondspits. Joost, ik ben het helemaal met je eens. Deze traditie moeten we in ere houden en nooit op bezuinigen. En Roloff zegt, ik heb nog een Sinterklaas verlanglijstje van toen ik kind was. Daar ben ik heel zuinig op. Hashtag Sinterklaas, hashtag WNL. De eerste beller is Dirk Jan uit Bekendonk. Goedenavond, Dirk Jan. Goedenavond, Goedenavond, Joost. Nou, ik ben het een keer 100% met je eens. En hoe hard we ook zeuren over crisis en over wat er allemaal niet goed in de wereld is. Rond 5 december, dan lezen we op het nieuws daarvoor. binnen record gebroken in Nederland. Ja. Meer dan miljoen transacties per uur. En uh, meer dan misschien wel een miljard gaan we uitgeven in die winkels. Alsof er nooit geen crisis is geweest. Het is absoluut... Het is echt... Ja, ja dat doet... Ooit, uh... Klopt, Deloitte rekent dat volgens mij elk jaar uit. Wat geven we weer uit aan Sinterklaas? Ja. Het is nog nooit echt veel omlaag gaan. Maar vind je het niet mooi? Zou het je laatst, laatste spaarcenten moeten zijn, Dirk-Jan? Die je uitgeeft aan een kind, uh, voor, of aan, aan Sinterklaas? Nou, ik uh, ben persoonlijk, ik ben niet zo bezittelijk. Dus uh, als ik zeg dat ik niks meer kan doen en een ander wel plezier mee kan doen, dan zou het leukste om iets te geven. Ook al is het dan je geld te zeggen: Jee, we hebben allemaal geld genoeg. We dus, hebben gewoon een veel te grote zak met geld en die, die willen we niet uitgeven. Ja, oké okay, denk Jan, dankjewel. 0800 1121 Sinterklaas komt weer langs en we doen allemaal mee. Overwint de magie van Sinterklaas de ellende of zegt u nee hoor, dat put je niet weg. We gaan maar eens een jaartje overslaan met die goedheiligman. 0800 1121. Eh, we gaan naar Michiel en hij komt uit Utrecht. Michiel. Terecht. Ja. Terecht Just. hoor. Ja, hoi, hoi Michiel. Terecht hoor ik je zeggen. Ja, u terecht Oh, sorry, terecht Ik dacht dat je zei terecht. Sinterklaas vieren, maar doe je het? Maar helemaal eens met de stelling. de Sint, het uh, bewijst dat de crisis in ons hoofd zit, want op die dagen is het, het eens. Wel, en daarbij het meest prachtige van alles is dat enige geloof is waar geen oorlog om wordt gevoerd. Ook weer waar. Ja, dat klopt. En bovendien is er een enorme boot met geld onderweg uit Spanje naar Nederland. Nou, dat is beter dan omgekeerd. En meestal gaat het andersom. Anderlijn Mario Ogerink nu, projectleider van de intocht in Sinterklaas, van Sinterklaas in Roermond. Goedenavond, ja. Mario. Goedenavond, hallo. Hoe is het in Roermond? In ja, hier Ro is het heel goed. Niet alleen vandaag, maar alle dagen van het jaar, zou ik zeggen. Ja, het is een mooie stad, dat, dat is uh, zeker. Uh, maar goed, uh, nu is morgen de grote dag. Alles goed in Kannen- en Kruiken, Mario? Ja, zeker. We hebben vandaag de puntjes op de i gezet. De stad uh, is prachtig versierd en uh, klaar om alle bezoek uit heel Nederland te ontvangen. Dus wees van harte welkom morgen in Roermond. Ja, dus jullie zeggen niet uh, we raden de mensen af om naar Roermond te komen. Het omgekeerde, jullie, zijn, uh, jullie kunnen iedereen gebruiken of moeten de mensen het beste met OV komen? Nou, uh, niet iedereen gebruiken. Iedereen moet het gevoel hebben we gaan gezellig naar Roermond. Het is een gasvrije ja. stad, een uh, heerlijk gezellige koopstad... Dus vandaar dat we ook blij zijn dat Sinterklaas uh, speciaal Roemond daarvoor heeft uh, uitgekozen... Ja. om uh, dit jaar uh, zijn eerste voetalwal in Nederland te zetten. Dus uh, ik zou zeggen, maak er gewoon morgen een hele gezellige dag van. En kom dat hier samen met ons in het Zuiden vieren. Dus... En samen uiteraard met al die kinderen en Sinterklaas. En is de burgemeester al een beetje nerveus? Uh, nou, ik denk dat hij door de wol geverfd is, maar uh, hij begint toch al een klein beetje spanning te voelen, heb ik vanuit. Kijk aan, want hij moet alle liedjes uit zijn ja. hoofd kennen, Ja, zeker, zeker. Dat is dus elke avond flink oefenen als hij je... thuis komt naar zijn werk. Ja, met, je, met, met jou? Een beetje repeteren? Uh, ik uh, oefen thuis met mijn dochter en uh, dat, uh, dat gaat ook heel goed, denk ik. Ja. Goed, ik hoef je niet te vragen, Mario, om te reageren op mijn stelling... want Sinterklaas, het lichtpunt in donkere tijden... dat is een volmondig Roermonds. Ja, mag ik aannemen? Uiteraard, uiteraard. En daarbij geef ik ook mee. Laten we relativeren. Ik denk dat als we het vergelijken met andere plekken op deze planeet... dat we het heel goed hebben in Nederland. En uh, dat moeten we ook af en toe eens voor ogen houden, denk ik. Mooie zolvende woorden. Dank je wel, Mario Oogink. Morgen uh, dus op de buis ook te volgen vanaf 12 uur. Nederland 3 bij de ntr kamerploegen zijn al aanwezig in, in Roermond, heb ik begrepen. Dan volgt de intocht van Sinterklaas daar. Mario, bedankt projectleider van de intocht. We gaan kijken wat mensen ervan vinden op Twitter. Frans eh, Frank Welten zegt mijn pakjesboot is stuk, dus Sinterklaas koopt cadeaus in Nederland. Goed voor de economie. Wel ouderwets zakken met chocolademunten. Ik vind dat prachtig inderdaad. Dat is ook weer heel slim bekeken. Zou Rutte daar misschien achter zitten? Rudy Stevens zegt Sinterklaas vaart voor de kust van België. Dan moet hij nog een beetje doorvaren om op tijd in Roumont te kunnen zijn. Hashtag Sinterklaas. Ivo Stevens zegt morgen schoentje zetten en hopen dat hij zonder gevuld is. Eh, Lieke Twittert, er is wel elk jaar iets met de boot en het paard. En dan zegt Erik Land, over het algemeen gaat al ons geld naar de zuidenburen. Gelukkig komt er morgen weer een hele hoop terug. En hij zet het ook op hashtag Roermond, waar de landelijke eh, intocht is. Eh, Ellie Jansen uit Amsterdam. Ellie. Hoi. Hallo. Hallo. Nou, ik vind uh, eigenlijk uh, het Sinterklaasfeest bij uittek een feestje in donkere dagen... Het hoeft zich niet te manifesteren door enorm grote cadeaus. Al doen de meeste mensen dat uit een soort gemakkelijke geweld. Maar de bedoeling is eigenlijk dat je met, uh, met kleine grapjes... en misschien zelfs met wat zelfgemaakte dingen... in staat bent om een leuke sfeer te scheppen. Ja. En uh, daar hoef je geen um, kapitalen voor uit te geven... om die sfeer uh, voor elkaar te krijgen. Dus jij zegt de crisis bereikt Sinterklaas niet? In ieder geval niet in Huizen Jansen? Uh, nou, wat ik... Ik denk dat de crisis ervoor zorgt dat ze in de weer een beetje terugkomt naar uh, waar het ooit voor bedoeld was. Uh, elkaar nog een beetje platen, verrassen en... Uh, dat kan met kleine dingen, dat hoeft niet met, met hele grote... Nee, booten. kleine dingetjes. Oké, okay, Ali, dankjewel. We gaan zo naar de hoofdpiet. Aanwezig op de boot, de stoomboot richting uh, Nederland. Clown Nesassi, uh, zeg mij. Toch raar. Ben je bijna dertig en ben je helemaal zenuwachtig omdat Sinterklaas komt. Ik heb er zin in. Morgen dus inderdaad, Sinterklaas. Um, we, gaan, we gaan naar de hoofdpiet. Hoofdpiet van Sinterklaas. Oh, nog niet. Sorry, ik hoor duidelijk drie mensen nee roepen. Dan gaan we gewoon weer naar een bellen toe. Helemaal geen probleem. Ik zie alleen maar eens binnenkomen hier op de lijnen in Capelle. Dus uh, benieuwd of ook mensen zijn thuis die zeggen, wat een onzin. Sinterklaas is voor mij uh, geen hoogtepunt. dus is ook geen licht in duistere dagen. Arie Plug uit Katwijk. Ja, hallo Joost. Hallo Arie. Helemaal eens met de stelling. Automatisch ook eens met de voorgaande bellers. Ja. Een heel mooi kinderfeest waar je als volwassenen al je creativiteit in kwijt kan. Al jarenlang. Ja. Ook mooi, hè? Je, je, het gaat ineens niet eens om de cadeaus, het gaat meer bijna om, het, om, om de boel eromheen. Zoals Ellie zei, de kleine dingen: het gedicht, iemand lekker gezellig te nemen. Ja, je bent er al mee bezig met. Uh, ja, of heb je het ja, al klaar? Ja. Nee, nee, nog niet bezig. Nee, want bezig. je hebt nog twee weken natuurlijk. Ja, maar het moet ook wel een beetje uitpakken zijn. Ja, Arie, dankjewel. 0800 1121. Ik zeg, Sinterklaas is het lichtpunt in donkere tijden. Zometeen dus de hoofdpiet van Sinterklaas. En u kunt nog reageren op Twitter. Hashtag WNL, hashtag Sinterklaas. Morgen komt hij, zegt Sonja. En we zijn allemaal zenuwachtig. Uh, goed om te zien. Barend Beer zegt de Sint is er weer bijna. Ik kan niet wachten. schoen zetten met wortel voor Americo, Natuurlijk niet vergeten. Hashtag Sinterklaas, hashtag uh, WNL. Zeer nuttig, zegt mij. Uh, Sinterklaas op volle stoom met pakjesboten richting Roermond. En zo gaat het mij door. Er wordt veel over getwitterd, dat vind ik ook prachtig. En we gaan eens kijken naar mevrouw Perrier uit Amsterdam. Perrier, goedenavond. Nou, nou na natuurlijk Sinterklaas moet. Het staat namelijk helemaal los van de ellende die er wel is. Het is heel anders voor de kindjes. En het is hartstikke spannend om als je een klein kindje hebt... Je hebt nog een schoorsteen in huis om te moeten vertellen van hoe Sinterklaas het dan wel niet oplost. Die ja. dingen moet je niet willen missen. Dus ja, ja dus helemaal eens. Helemaal eens, dankjewel Duke Perrier voor zover. Dan gaan we nu naar de hoofdpiet toe, de hoofdpiet van Sinterklaas aanwezig op de stoomboot. Goedenavond, hoofdpiet. Hallo. Dag, hoofdpiet, hier met Joost Ehrmans. Hallo, daar. Ja, goedenavond. Heer Joost. Hallo, hoofdpiet. Uh, waar zijn jullie met de boot inmiddels? Al bijna in Nederland? We zijn uh, op zee. En eerlijk gezegd, heel veel meer weet ik er nooit van. Want ik ga meer over de logistiek uh, van de, de pakjes en uh, het boek. En de, de stuurpiet die regelt dat allemaal. Dus we zijn op een ontzettende zee. Ik zie in de verte wel lichtjes. Maar ik neem aan dat wij uh, in de loop van morgen Nederland gaan bereiken. Ja. Kijk aan. Het slechte nieuws was dat de boot inderdaad stuk ging. Daar hebben jullie een oplossing voor uh, gevonden. Uh, het is knapjes nu. Ja, ja, ja, ja, kleine boot met veel geld. Dat is op zich ja. het goede nieuws. Um, hoe is de sfeer aan boord? De sfeer is uh, hoog. Ja, dat is, ik noem dat altijd maar een schoolreisjesstemming. Uh, dat alles iets anders gaat dan je denkt. En dan wordt het extra gezellig. Ja. In de nou... nood leert men zijn vrienden kennen... Zo is dat. En onderweg naar Roermond, dat, dat duurt nog wel eventjes. Nou heeft die recessie, ja. die recessie heeft ons een beetje geraakt met z'n allen hoofdpiet. Dat, dat, dat blijkt ook uit, het, uit, het, uit de reacties in het land nogal, nogal heftig. Heeft, heeft, heeft koopkrachtverlies inmiddels ook de pieten bereikt? Nee, in het geheel niet. Dat soort dingen gaan eigenlijk al een jaar of dertig aan ons voorbij. We horen vaak hoor, als we in de buurt van Nederland komen... en om eerlijk te zijn, tegenwoordig ook in Spanje... Hoor je die, dat soort woorden, recessie, koopkracht, verlies? Je hoort ze wel, maar eh, het ontgaat ons altijd enigszins, net als de kinderen voor wie we, wie we komen. Ja. Ontgaat het ons wat er nou precies aan de hand is? En met die cadeautjes komt het op de een of andere manier altijd wel goed. Dat, dat Want de rol blijkt... zit hem toch uiteindelijk niet in hoe duur ze zijn, maar in hoe goed ze gekozen zijn. Precies, dan weten jullie altijd weer de juiste snaar. Hoe, hoe het kan, weet bijna niemand. Maar het lukt elke keer weer om op tijd die pakjes door die, die schoorsteinen te, te gooien. Wel, nou, ja, natuurlijk. Hè, natuurlijk. Maar moeten er, geen, er moeten geen pieten weg. De, zeg maar, door, door, nee. door ontslagen vallen er niet dit jaar. Nee, pieten vloeien niet af. Kijk. Die, die, die uh, pieten moeten het wel eens opgeven omdat het fysiek allemaal te zwaar wordt. En dan, dan verzinnen we andere karweitjes. voor ze. Ja. And, uh, uh, old piet's never die, they just fade away. Zo gaat ja, het. zo gaat het. Maar ze moeten langer doorwerken natuurlijk, van volgend jaar. Uh, zal het ook zijn dat jullie uh, pieten langer en langer moeten blijven werken na hun 65ste? Nou, dat weten we eigenlijk niet. en Ook die leeftijden, dat zegt ons niet zo dol veel. Mm. Wij, uh, wij, wij, wij kijken meer naar of iemand er nog zin in heeft en of die het nog leuk vindt en of, of, of zijn of haar ervaring nog te gebruiken is. En uh, zo niet dan, uh, nou, zoals de wegwijs Piet destijds, toch een grote, grote man aan boord, die is op een gegeven moment met uh, tussen aanhalingstekens met pensioen gegaan. Yeah. En die geniet nu en die ziet het allemaal op televisie wel. En ja, die, en die blijven wel. Kijk dan. Nou, we zijn, we zijn er allemaal klaar voor in Nederland. Uh, voor de komst van de, van de goede, goede Sint. Morgenavond de schoenen zetten met z'n allen. Drukke pakjesavond zal het ook worden. Uh, jullie zijn, uh, zijn goed op stoom. Ik, ik wil nog één vraagje stellen namens mijn, uh, mijn regisseur hier Richard. Zijn neefje Casper ja. van Vijf luistert ook op dit moment. Vijf jaar oud. Kasper. Uh, ja, Casper. Misschien weet je, het, weet je het wel. Ook uit Utrecht. En, uh, ja, die van Vijf. Ja, ja die van vijf. Vijf. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. En, en zijn grote vraag. Maar krijg ik mijn strijkkraaltjes wel? De strijkkraaltjes zijn um, zelfs klein genoeg om, om in ons huidige bootje mee te gaan. Dus ik, ik zou als Casper was erop vertrouwen dat het gaat lukken. Kasper, ja. nou geweldig. Dit is goed nieuws. Dank je, dank je zeer hoofdpiet en veel succes met de, de rit uh, richting, richting Roermond. En, en daar heel veel succes met Sinterklaas morgen bij de, bij de intocht. Ja. Als er ook misgaat, uiteindelijk komt het altijd goed. Fantastisch. Zeer bedankt. Hoofdpiet van Sinterklaas. En een goede, goede behaalde vaart richting Roermond. Nou, het neefje van onze regisseur zal zeer blij zijn, Casper. De, de strijdkraatjes zijn aan boord. Het is net bevestigd. Fantastisch. U kunt, u kunt gaan reageren ook op de Hoofdpiet. Die dus het goede nieuws bracht dat, uh, dat ze onderweg zijn. Waar wist hij niet precies uh, te zeggen. Maar in ieder geval op zee. Dus uh, men vaart nog steeds richting Roermond. Sinterklaas is het lichtpunt in donkere tijden. Dus mijn stelling hier vanavond. Uh, 0811 je kunt opmiddelen met Twitter, hashtag WNL, hashtag Sinterklaas. Uh, Jan Kolen uit Eindhoven. Ja, uh, Joost. Uh, je komt aan Sinterklaas als een lichtpunt. Nou, ik heb mijn lichtpunt al gehad. Ja. To toen uh, de VVD één zetel mee had, toen kreeg ik een lichtpunt voor jaren. Althans, daar hoop ik. Want... Als, als dat niet gebeurd was, dan, dan hadden de links het voortzij gehad. Nou, dan hadden we al die in de ellende gezeten. Ja. Dan hadden we zelfs aan dit lichtpuntje niks gehad. Jan, je gaat naar het plafond hier. Het, het punt is duidelijk. Je zegt, de VVD die won, won net de verkiezingen. Daar ben je ontzettend blij mee. Jan Modaal zegt niet waar hij vandaan komt. Jan, de goedenavond. je ja, nee, even je. het is Jan Loo, hoor, in Nederland. Gewoon Jan Loo. Ja, bedankt. Daar gaan we verder, denk ik, niet naartoe. De heer Van Laarschot uit Haarlem. Ja, goedenavond. Dag. Ik wou iets vertellen van heel lang geleden. Mijn zoon was toen drie, denk ik. En toen uh, woonden we op een flat. En, en er waren nog meer flats die erachter stonden. En die volgende flat, daar hing plotseling een Sinterklaaspak te luchten... <laughs> over de rand van het balkon. Bijzonder. En uh, toen, ging hij, uh, toen vond hij dat al raar natuurlijk. En toen ging uh, later keek hij weer en toen was het pak weg. En nog een keer even later... Toen kwam plotseling Sinterklaas in volle naad op het balkon. Mm. En hij eh, zwaaide naar Sinterklaas op het balkon. En toen zei Sinterklaas, nou, jij mag vanavond je schoentje zetten. En toen was het vijf voor zes. Toen moesten we alles over kop, we hadden niks in huis... Nog wat halen. <laughs> je moest wel. Ja, gedwongen door de nou, feiten. Zulke dingen vergeet je niet. Nee, dat vergeet je niet. Nou, leuk verhaal, de heer Van Lanscher, van de Larschot. Dank je zeer. Guido Welte zegt, wijstelijk uh, WNL, of Sint gebeuren echt toevoegd is in donkere tijden. Dat merken we straks, wanneer we meer geld hebben besteed. Ik twijfel wel dit jaar. Mag je even zeggen, Eerdmans 2,95 euro voor een zakje strooigoed. Dat zijn VVD-uitdeelt Laat het heerlijke avondje maar komen. Volle koopkracht vooruit, Sint. Mooie tweet. Um, um, dan zegt Erik Diebek, um, of Die Piet, is top. Leuke show Joost, dankjewel Erik. Er, er komen leuke bellers en, en rare bellers binnen moet ik zeggen. Meneer Kaloeghi uit Amsterdam. Ja, hey, goedenavond. Ja. Hey, Joost, ik ben het helemaal met je eens, uh, dat moet gewoon lekker blijven die Sinterklaas. Dan moeten we niet aan gaan knabbelen, maar ik zit hier wel met de kleine naast me van vijf jaar. Ja. Dan praat je over uh, dat Piet met pensioen gaat. Maar dan krijg ik wel de vraag nu naar mijn hoofd, wanneer gaat Sinter met pensioen? Wat, wanneer gaat? Ik, ik, wanneer, wanneer Sinterklaas met pensioen Ja gaat. precies, die, dat, dat wordt nog een probleem natuurlijk. Ja, dus ik zou, ik zou het wel op prijs stellen als jullie de politiek niet daarin willen betrekken bij Sinterklaas. Die moet gewoon lekker politiek vrij blijven. Ja, dat vond ik, dat is wel een goed punt van je, meneer. Dat, dat, dat zei de, eigenlijk de hoofdpiet ook al, hè? van, van hen, hen. Zij worden niet geraakt door welke maatregel of welk kabinet dan ook. Dus bedankt voor de tip. Ja, Laat die kleintjes lekker gewoon goed gelovig zijn. Zo is het, helemaal goed. Meneer Cologie, dank je wel ja. zeer goed. Eh, John zegt, avondspits, helaas kan ik veel minder voor mijn kinderen kopen dan de vorige keer. Ja, weet je wat meneer Cologie zegt? Het is af en toe een beetje op een kort dansen in deze uitzending. willen We ook de, de kleine kinderen eh, erbij betrekken. Jan Schilder uit Berkhout, goedenavond. Goedenavond. Dag, zegt u maar. Goedenavond, hallo. Hey, ik vind het een verschrikkelijk feest. Ja, waarom? Ik, ik, vind, ik vind dat het voor de eerste keer in je jonge leven is... dat je meemaakt dat de mensen op wie je tot dan toe hartstikke en alleen maar vertrouwt... je al jarenlang systematisch in de maling nemen. Oké. Okay. Het, het is eigenlijk voor het eerst dat je als kleinkind uh, erachter komt... dat je gewoon uh, belogen wordt. Ja, nou, maar de Sinterklaas is, is gewoon aanwezig. Sinterklaas, komt, komt, uh, komt er nou aan het toe. We hebben net de hoofdpiet gesproken, meneer Schilder. Ja, nee, dat, dat, dat, dat, ik weet het niet. Dat twijfel hij hij je nog aan. Al ja. als, hij nu nog op, als hij nu nog op zee zit, dan nou. uh, zal hij een aardig snelle boot moeten hebben om door mond te halen. Hij redt het altijd, zei de hoofdpieter. Ze redden het ja, altijd. Dat is het al zo. Nee, maar even serieus. Ik vind het echt... Uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik vind het verschrikkelijk dat je ja. als volwassene uh, je kinderen zo, uh, zo lang voorliegt en in nou. allerlei spanning... Uh, ...betrekt die helemaal niet echt zijn. Het is helder Jan Schilder, dankjewel. Het, het komt echt goed. Ik heb uw pessimisme niet. Sinterklaas bestaat en het is een lichtpunt in donkere tijden. Uh, we zijn er bijna. Het is 5, 5 december voor het weten. En morgenavond zitten we al met onze schoen. Die zetten we neer. En Barend Meer die zegt mij... ...de Sint is er bijna. Ik kan gewoon niet wachten. Dat, uh, dat, is, dat is fantastisch. U kunt nog meedoen. 0800 1121 Sinterklaas. Het is een lichtpunt in, in donkere tijden. Meneer Werri uit Zutphen. Komt u ja. maar binnen. Ja, uh... Bestaat Sinterklaas? Dat, dat, dat was al de stelling. Sinterklaas bestaat. Maar die vond ik zo eenvoudig dat we er een, een iets leukere draag aan hebben gegeven. Oh, en, uh, en bestaat God? Ja, voor, voor sommigen wel zeker en voor anderen niet. Hè? Uh, en uh, bestaat Sinterklaas voor iedereen? Wat mij betreft wel. Oh. Dus Dank u. Dank u zeer. Fijne vragen. En ik denk ook dat u geholpen bent met het antwoord als ik het zo beschouw. Meneer Adrie Honkoop uit Krimpen aan Nijssel. Goedenavond. Ja, ik had een vraag eigenlijk en uh, ja, jammer dat uh, Piet dat niet meer kan beantwoorden. Maar mijn vraag was eigenlijk, komt Sinterklaas via beurt of via graven? Dat zijn twee stadjes in de buurt van, uh, van Roermond, begrijp ik. Uh, nou, uh, wij wilden eigenlijk eventueel uh, vannacht bij de sluis gaan kijken, dus mijn vraag ja. is... Komt uh, via welke sluis komt, via Word of Graven? Nou, ik zou zeggen, als de Hoofdpiet nog luistert en ik kan het nog even twitteren, dan, dan, dan doe dat even, Hoofdpiet. De vraag is hoe jullie binnenkomen. Kunt u die twee steden nog even noemen, uh, mevrouw? Ja, via de sluis van Weurt of via Graven? Nou, sluit van Weurt of via Graven. Hoofdpiet, mocht u op de boot uh, nog even kunnen twitteren, dan laat het even weten waar de boot precies uh, langs komt. Mevrouw, ik hoop dat u hem uh, um, um, um treft, de boot vannacht. Succes. Hartstikke bedankt. Oké. Okay. Ja hoor. Dag. Dag. 0800 1121. Sinterklaas is een lichtpunt in donkere tijden. We gaan naar nou, de oudste bellerij. is erbij. Meneer Van Rest, goedenavond uit Den Helder. Goedenavond. Ik ben het volkomen met je eens. Uh, het alle feesten worden met Sinterklaas. Ik heb de oorlog meegemaakt en dat overleeft hij ook. En zeker dit jaar zullen we in de gedichten... Uh, uh, ...hele mooie woorden staan ja. over de crisis en over weinig geld. Dus dan horen de kinderen ook wat, die begrijpen dat. dat een en het is het feest van kleine cadeautjes. En ik denk dat Sinterklaas dit jaar uh, een kleine knock-out geeft aan de kerstman. Okay. Ik denk, dat ja. is het feest van de dure cadeaus. En ja. dat kunnen een hele hoop mensen en ja. die houden de centen in de zak. Dat denk ik. Maar ja. Sinterklaasfeest gaat altijd door. Zelfs in de barre tijden in de oorlog dat wat niet eten was. Er was snoep en er was gedichten. En er waren leuke gedurigde en cypriers. Mooi gezegd, zelfs in de hongerwinter. Zegt u dat was er toch ja. aan het voor Sinterklaas? Ja. ja, bijzonder. Meneer Van Rest, veel dank euh, voor uw belletje naar, naar Avondspits, Zelfs toen. En eigenlijk is het altijd een feest en overtreft het het, uh, het, het kerstfeest. In de zin van, van cadeaus voor, voor de kinderen. We gaan heel even naar de hulp, Piet, want die is ook aan de lijn. Commandant Piet uit Amsterdam. Goedenavond. Heel goed, goedenavond, Met een van de commandanten van de. Van de van de pietenoptocht in Amsterdam. Ja. ja, ik ben het helemaal eens met die stelling. Natuurlijk. Ja, u, u ik, bent... Maar, ja. Ik, ik kan je vertellen, wij zijn... want Sinterklaas is natuurlijk wel onderweg... maar die heeft natuurlijk wel al een hele zwik aan mensen... heeft hij al uh, vooruitgestuurd in, in den landen. Ja. En uh, zeker, zeker in Nederland en ook zeker in Amsterdam. En uh, ja, dan worden vanavond, wordt er wordt vanavond er geholpen... om, uh, om weer 6000 kilo snoep uh, in te pakken. Precies. Want we hebben... We, alle mensen die, die zeg maar wat, wat sceptisch zijn over Sinterklaas. Uh, als we, als we, zoals wij uh, meelopen met de, met de optocht als Sinterklaas in Amsterdam aankomt. Hij komt ook eerst in Roermond aan. Hij komt ook nog in Amsterdam. Ja. En ook in een heleboel andere steden. zeker Wat je dan ziet, langs de kant, die eindeloze blije gezichten. Het leuke van Sinterklaas is dat iedereen gaat lachen. Ja, mooi is dat. Ja, ik ja, vind het ook ja. Ik ga morgenochtend morgen ook hier in Capelle aan de IJssel natuurlijk kijken... als, als hij hier, hier naartoe doorvaart. En... Uh, ik vind het ook altijd weer een fantastische happening. Fantastisch. We sluiten af, komen dan Piet. Zeer veel succes in Amsterdam, daarbij het helpen van Sinterklaas. En wij, wij, gaan, wij gaan eruit. U kunt nog kijken op Twitter naar de leuke reacties over Sinterklaas. Er zijn toch veel mensen die er heel veel waarde aan hechten... en dat ook voluit gaan, gaan vieren. Sinterklaas, uh, hij, hij is er en, en, uh, en het brengt een hoop vreugde mee. Straks na deze Sinterklaas-uitzending, zou ik zeggen, gaat Wim Brands weer verder met Brands uh, met boeken. En zondagochtend is het tijd voor Eva Jinek op zondag, wat WNL betreft. Op de bank bij Eva zit de fractievoorzitter van het CDA, Siebrand van Huisma Buma. Bioloog Freek Vonk, de man van die leuke dierenprogramma's. En mediaticoon. Derk Sauer, hij vertelt alles over zijn favoriete documentaires bij het ITVA. Dat alles dus op de Paarse Bank bij Even Jinek. Zondagochtend om half tien op Nederland 1. En dan weet u het ook. Nou, wat kan ik u wensen? Een hele fijne Sinterklaas-intocht morgen natuurlijk. Hoopt dat u ervan geniet. Wij gaan het zeker doen. Een goed weekend ook. En heel graag tot maandagavond, half zeven. avondswitch. Tot dan. Goed evening!